11 uur. Even kunnen met het NOS Journaal. In de Engelse stad Leicester is een zware explosie geweest. Er zijn zeker vier gewonden gevallen. Het is onbekend wat de explosie in Leicester heeft veroorzaakt... maar Britse media speculeren over een gaslek. Een winkel en een woning zijn verwoest. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Op sociale media zijn beelden te zien van vlammen... die boven de woonwijk in Leicester uitkomen. Honderden Nederlandse vakantiegangers zitten vast op Lanzarote en Tenerife. Ze kunnen niet terug naar huis omdat hun vliegtuig niet gaat. Tientallen vluchten moesten vandaag uitwijken omdat het zicht te slecht was door de regen. Honderden Nederlanders die naar de Canarische eilanden toe wilden... zijn onderweg gestrand op Gran Canaria of in Faro in Portugal. Volgens reisorganisatie TUI is het passen en meten om mensen onder te brengen. Vooral op Gran Canaria zitten de hotels erg vol. In Nigeria worden nog 110 meisjes vermist na de aanval van terreurgroep Boko Haram eerder deze week. Dat zegt de Nigeriaanse regering. Boko Haram viel een dorpschool aan in het noordoosten van Nigeria. Als de terreurgroep de meisjes heeft meegenomen is het een van de grootste ontvoeringen sinds 2014. Toen kidnapte terroristen meer dan 270 schoolmeisjes in de plaats Chibok. Defensie gaat intern onderzoek doen naar het lekken van staatsgeheimen in de zaak rond ex-commando Marco Kroon. Dat zegt minister Bijleveld in een interview met WNL op zondag. Ze noemt het vervelend dat er zoveel naar buiten komt. Kroon vertelde vorige maand dat hij in zijn tijd in Afghanistan iemand heeft gedood die hem hardhandig had ondervraagd en vastgehouden. Een aantal commando's heeft hem gevraagd niet meer te praten omdat het mensen in gevaar zou brengen. Dan nog het weer. In het noorden kan het sneeuwen, op andere plekken droog en vrij helder. Het koelt af tot min 6. Morgen in het noorden opnieuw kans op sneeuw. In de rest van het land droog en ruimte voor de zon. De temperatuur schommelt morgen rond het vriespunt. Maar door een stevige Noordoostenwind voelt het een stuk frisser. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 En uw hart is zacht, van al uw goedheid wil ik blijven zingen. Tienduizend redenen en tot dankbaar. Be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 Zo eindeloos veel meer was de prijs die u betaalde, Heer. In een graf, verborgen door een steen, toen u zich gaf verworpen. En ten weggegooid namurenstraat en dacht aan mij meer dan nooit meer dan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 meer dan schatten door iemand ooit aan schout. Meer dan dat, zo eindeloos veel meer Was de prijs die u betaalde, Heer In een groot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 Ga, geborgen en alleen als een roos, geplukt en weggegooid, na in de straat en dacht aan mij. Dus en die. U vraagt me alles los te laten. Daar vind ik u en ik twijfel niet. En als de golven overslaan, dan blijf. Want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u. En nu van mij. De diepste zee is vol.